7 uur. Dit is Radio 1, met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal is de Nederlandse overheid... streng genoeg voor bedrijven die de mensenrechten schenden. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. En die begint met beschuit met muisjes. Inderdaad, want vanuit de hele wereld worden prins William en zijn vrouw Kate... gefeliciteerd met de geboorte van hun zoon. Kate beviel gisteren aan het begin van de avond van een gezonde zoon van 3,8 kilo... De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt. Met Kate gaat het na de natuurlijke bevalling goed. Ze bracht de nacht met man en kind door in een ziekenhuis. Prins William liet na de geboorte van hun zoon weten dat hij en Kate niet gelukkiger kunnen zijn. Prins Charles zei dat hij dolgelukkig is met de geboorte van zijn kleinzoon. De Britse premier Cameron noemde de geboorte van een prinsje een enorm belangrijk moment voor de Britse natie. Het is news nieuws van St. Mary's Paddington. En ik ben er zeker dat across het land en indeed right across de Commonwealth. mensen zullen be celebrating and en de Royal couple well. It Het is een belangrijk moment in de leven van onze nation. Maar ik denk dat het it's een wonderful moment is voor een warm en loving couple. In Londen gingen duizenden mensen de straat op om feest te vieren.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 Kort na het vertrek van de paus liep in het centrum van Rio... een algemene demonstratie tegen onder meer corruptie uit de hand. En daarbij greep de ME in. Zeker vijf mensen zijn opgepakt. Ja, en nu loopt het uit de hand. Jezus, en dan sta je in één keer in een soort oorlogsgebied hier. En je weet niet welke kans je op moet. Dus nou heb ik echt overal de smaak van traangas. En dat is niet prettig, kan ik je vertellen. Correspondent Mark Bessems was dat. Op de luchthaven LaGuardia in New York... is een vliegtuig van Southwest Airlines... door het voorste landingsgestel gezakt. Het ongeluk gebeurde tijdens de landing van de Boeing 737. Zeker acht mensen liepen verwondingen op. De Boeing vertrok uit Nashville... en kwam naast de landingsbaan tot stilstand. De 149 mensen aan boord verlieten het toestel via evacuatieglijbanen. Het is niet bekend waardoor het landingsgestel het begaf.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 Het aantal grasvlinders in Europa is in ruim 20 jaar tijd met bijna de helft afgenomen, melden het Europese Milieuagentschap en de Vlindersstichting na onderzoek met behulp van duizenden vrijwilligers in 19 landen. De daling zou vooral komen door de vermesting en het gifgebruik in de landbouw. En daardoor zijn er grote lappen grasland, maar geen bloemrijke weilanden door de vlinders. De onderzoekers wijzen erop dat de vlinderpopulatie een graadmeter is voor de situatie van andere insecten en het Europese ecosysteem. Het weer dan opnieuw tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden met kans op onweer. Morgen gaan later op de dag bijna overal regen- en onweersbuien vallen. En dan is het drukkend warm, rond 28 graden. Lekker warm, Mark. Maar ja, soms is het echt te heet om te werken. En bij sommige bedrijven krijg je dan hittevrij, hitteverlet. Onze verslaggever gaat vanochtend op zoek naar die bedrijven.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. was even na half tien gisteravond en toen kwam het heugelijke nieuws. De stadsomroeper van Londen kondigde de geboorte aan van een nieuwe koninklijke spruit. En dus is het lange wachten voorbij voor de Britten. Prins William en Kate hebben een kind gekregen, een zoon. En dat werd gisteravond luidruchtig gevierd bij het St. Mary's ziekenhuis in Londen. Waar Kate beviel van het prinsje. It's a boy! It's a boy! It's a boy! It's a boy. Congratulations! And I want the world to know my happy heart can be! It's a prince! Uw eerste reactie, your first response. Oh, I'm glad. I'm, I'm really happy at all for them and they've got a beautiful little baby boy. I am Erg blij met de nieuwe baby, maar u had stiekem wel op een meisje gehoopt. You were hoping for a little girl actually. Oh, we were for it. Oh, it doesn't matter. We've got a little boy and that's wonderful. It is. Maakt niet uit jong of meisje, uiteindelijk gaat het erom dat het een gezonde baby is. What well, finally matters is it's a healthy boy, isn't it? Oh, yes, that's all that matters. That they're both healthy, you know, Catherine's okay, and baby's healthy, and that's all that matters. isn't it? you know, that's it, The pregnancy's over. We wish you can relax now. You hebt al een paar uh, dagen hier gewacht in een tentje. Was dat de moeite waard? You've been waiting, and you slept in a tent here. Was, that, was it worth the wait? Oh, worth every minute, worth every minute of it, and yes. Every minute. I wonder what you know Terry, je hebt hier al twaalf dagen gewacht. Je hebt waiting here for dagen days. Was it worth the wait? yes every minute what's your first response your eerste reactie hip hip hooray Voor uh, for me I'm over the moon i will watch him go and i'm so een to make another cute king ja wens het paar alle geluk in de wereld is ontzettend blij dat er uiteindelijk een nieuwe baby is it's a little prince did it really matter for you if it's a prince or a princess as long as it goes a healthy baby healthy mother means everything to me ja, zolang er maar een gezonde baby is, dat is het enige wat telt. En wat, wat gaat u nu doen? What are you to do now? Uh, still wait for come out. Hopefully, I my William and we'll see the Ja, blijft nog wachten totdat Kate en William naar buiten komen. Hoopt hem persoonlijk ook nog de hand te kunnen schidden. Misschien... En natuurlijk de baby te kunnen zien. Thank you. Baby cake, the first baby Aha. Cake. Tell, vertel eens wat u gemaakt hebt. What did you make? Holland. I am. Okay. Um, I've made a birthday cake. I believe I'm the first person to make a cake. It said, come on cake, we can't wait. Give us a reason to celebrate. And she's certainly done that. And I'm just going to revel in it. It's amazing. Dit is misschien wel de eerste geboortetaart... En um, waarop staat, come on Kate, we kunnen niet wachten, geef ons iets om om te vieren. En er wordt nu gevierd, hè? There is a celebration yes, now. Yes, yes, yes. Lekker, lekker. I'm going to go back to one of the cameras and cut the cake and then I'm going to share it. So if you want some, I'll see you later and you can eat ah, some. Er wordt hier nog taart uitgedeeld straks, voor alle mensen die hier aanwezig zijn. Gaan we ook nog wachten totdat de baby naar buiten komt? Are you going to wait till the baby's... out? Yeah, hopefully. Uit? Hopefully I'll stay till tomorrow 11am Then I have to go. Oh, ah, blijf nog tot in uh, de ochtend blijf ze hier wachten. Good luck, thank you. Allemaal blije mensen, daar zo bij het ziekenhuis in Londen. Waar dus de Royal Baby is geboren. Arjen van der Horst maakte het verslag. Nou, dat was uh, Londen. Maar in uh, Ierse en in Britse pubs hier in Nederland, in Eindhoven... was de stemming heel anders. Dat merkte onze verslaggever John Zarbach. Heel veel tv's hier in de O'Shees Irish Pub... Maar niet eentje staat er eigenlijk op een nieuwscenter. Het is allemaal sport wat hier de klok slaat. Niet heel veel Engelsen hier binnen ook. Toch heb ik een stelletje gevonden. Hello. heb je het nieuws gehoord of niet? About the new baby? Yeah. Yeah, yes, I've heard the news. I'm not royalist. So I, I, I have no opinion. Ik ben niet van de soor van het koninklijk huis. Ik heb daar niet echt een mening over. You have a different opinion, een no, ander? No, no, no, no. I, I, I feel exactly the same way. Uh, the royal family have no manage to meet so. Uh, yeah, I think it's good for, uh, good for the country, but no, my personal opinion, not so. Ook hier geen enkele interesse of het nou een jongen of een meisje was of, of wat dan ook. hebben we er nog een derde. What's your opinion about it? Wat denk jij ervan? Oh, I think it's a great thing. Well, that's surprising. Dat verrast me. It's what separates us from the rest. Maar je vrienden, die vinden er niks van. Die vinden, die vinden er maar niks. But your friends, they don't care. No, they're uh, Philistines. Oh, I'm different. It's a good thing. It's what separates us from the rest of the world. Hij stond in je bekken, on you. Hij yeah. draait je zijn rug toe. That's my brother as well. <laughs> Op welke manier heb je het nu gehoord? Now my wife phoned me up and told me. My vrouw heeft me gebeld en die vertelde het. She was happy. Zij was wel blij. Oh yeah, we had a little bet on the name. It's gonna be called George. Guarantee it. George, George. is gonna be the name. Yeah. George gaat the na naam worden. Uh I think George too. I think George is a good name, yeah. I think we we'll let that. Yeah. And it's a good English name. Oh, it's a proper English name. Yeah. We have King George before, we hebben koning uh, George, George al ear gehad. Yeah. Oh, of course. Yeah, ja, George is goed. We zijn zelf voor George. En jij? En you? Arthur. Arthur. Arthur. King Arthur. King Arthur. Dat is een mooie naam. Dat is een mooie naam. Is Is de beste naam. Oké. Okay. Have fun. Thank you, guys. Dank je wel. Ja, dan gaat later ook aan een ronde tafel zitten. Goed. De bijdrage was van John Sarbach vanuit Eindhoven. Dus tot zover het nieuws over de baby uit Engeland. Nederlandse overheid moet veel strenger zijn voor bedrijven die mensenrechten schenden. Dat vindt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO. Ze brengen een aantal grote bedrijven in verband met milieuvervuiling, geweld door gewapende milities en moord. Roos van Os is van de Stichting Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor, wat voor bedrijven gaat het? Nou, het gaat eigenlijk. ...om uh, alle grote bedrijven in de mijnbouw en olie- en gassector, dus de grondstoffensector... ...die zijn vrijwel allemaal in Nederland gevestigd. veelal met uh, belangrijke dochterondernemingen of, uh, of moederholdings. Maar veel ook om uh, belastingtechnische redenen zitten ze hier. Dus die hebben vooral hun hoofdkantoor hier? Ja, of hun hoofdkantoor of een, een belangrijke dochter... Um, en dat zijn allemaal bedrijven die opereren in, in fragiele staten... met uitputting van natuurlijke hulpbronnen, veiligheidsrisico's voor werknemers... of druk op lokale gemeenschappen. Er zijn, uh, zijn echt veel voorkomende mensenrechtenproblemen yeah. in, uh, in de productielanden. En wij stellen eigenlijk dat de Nederlandse overheid deze bedrijven grootschalig aantrekt... Uh, door allerlei voordelen te bieden op het gebied van investeringsvoorwaarden... Uh, voordelen, belastingverdragen, maar daar geen enkele vorm van regulering tegenovergesteld... die potentiële negatieve uh, gevolgen voor mensenrechten bijvoorbeeld uh, helpt te voorkomen. Ja, want uh, daar heeft u het vooral over, over dingen als mensenrechten, schendingen en dergelijke. Ja. Laten we om het helder te houden even een voorbeeld erbij pakken. Noem eens een voorbeeld. Een voorbeeld is een bedrijf, Plus Petrol, uh, dat is een uh, bedrijf dat in Nederland zijn hoofdkantoor heeft staan, uh, waar uh, nauwelijks uh, werknemers werken, maar waar wel 4 miljard uh, vermogen in omgaat, eigenlijk uh, een groot deel van de buitenlandse uh, Euh, activiteiten worden door Nederlandse moeder uh, ja. ge gefinancierd. Nou, uh, dat bedrijf is, uh, komt uit Argentinië, maar veroorzaakt hele grote problemen uh, in Peru op het gebied van de uh, kap van de Amazone. Ja, en wat dus, wilt, dus, uh, ja, dat, dat begrijp ik, want uh, dat heeft het met het regenwoud en zo uh, te maken. Ja. Maar wat wilt u dan dat de Nederlandse overheid uh, doet tegen zo'n bedrijf als uh, Plus Petrol? Nou, de Nederlandse overheid heeft onlangs een uh, nieuw beleid eigenlijk gepubliceerd uh, uh, op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten. En daarin zeggen ze, uh, wij kunnen veel doen, maar internationale problemen moeten internationaal opgelost worden. Nou eigenlijk, dat is niet zo. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden die de Nederlandse overheid heeft om haar verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van deze problemen. Maar dan eens iets concreets dan? Nou, dat zijn uh, zaken als uh, transparantie, uh, zorgen dat er een onafhankelijke toezichthouder komt... die ze toezicht houdt op uh, de activiteiten van Nederlandse multinationals in het buitenland. Dus ook al als zijn die bedrijven hier gevestigd om belastingtechnische redenen, maar ze zijn hier gevestigd... dan moet er toch toezicht op worden gehouden door Nederlandse toezichthouders, dat zegt u. Zeker, en dat zeggen wij niet alleen. Dat zegt bijvoorbeeld ook uh, het IMF, dat zegt het OESO. De OESO, als je kijkt naar witwassen, corruptie, zeggen zij ook de grote brievenbus-economie, die brengt niet alleen maar uh, baten... maar ook zekere verantwoordelijkheden met zich mee. Dus er zijn in toenemende mate allerlei internationale instellingen... die zeggen, je kan niet zomaar 30.000 of 25.000 bedrijven naar je toe trekken... zonder enige vorm van verantwoordelijkheid... over wat die bedrijven eigenlijk in binnen- en buitenland doen. En eigenlijk zegt u, van: dat moet dan voor alle bedrijven gelden. Want u heeft het nu onderzocht van bedrijven... die op het gebied van onder andere mensenrechten... Eh, en ook net het voorbeeld van eh, milieu. Eh, schade aanrichten, maar het moet ook gewoon gelden voor bedrijven... die alleen maar hier zitten vanwege belastingtechnische voordelen. Ja, en va vaak, kijk, er werken misschien geen mensen, maar je moet niet vergeten, er gaan uh, er gaat honderden miljarden uh, euro's in om. Dus dat zijn misschien bedrijven uh, die, die geen werknemers in dienst hebben, maar uh, bedrijven wat wij onderzocht hebben, zoals Klengor, die uh, hebben hier een, een, een vermogen van, van tientallen miljarden. Dus dat zijn niet zomaar geen, dat zijn niet bedrijven zonder enige vorm van substantie. Dat zijn bedrijven met enorme vermogens en die vaak, net als uh, ONG's Nee, een Indiaanse uh, oliebedrijf yeah. die in Soedan, in Syrië, in allerlei fragiele en uh, conflictstaten onderneemt. En die eigenlijk een branch office, dus uh, eigenlijk alle activiteiten in het buitenland via Nederland financieren. Precies, nou, zijn nou, dat zijn die brievenbusfirma's brievenbus eigenlijk. Hè. En, maar nou zegt staatssecretaris Wekers dat hij er echt alles aan doet om deze vorm van ja, belastingontwijking, want dat is natuurlijk de kern van waaruit we praten, om dat uh, ja, te, te, te voorkomen en in ieder geval om uh, scheve constructies uh, uh, aan te pakken. Ja, dat, nou, er gebeurt op dit moment ontzettend veel op dat terrein. Binnen de G20 en binnen de OESO. En dat is ook goed. Alleen de Nederlandse overheid die houdt standpunt vast dat zij alleen internationaal willen opereren. Terwijl wij eigenlijk in dat rapport heel veel aanbevelingen doen, Waarin we laten zien dat de Nederlandse overheid ook unilateraal, zonder dat dat controversieel is, zoals andere landen overigens ook doen, allerlei maatregelen kan nemen om, om, om transparantie, om aansprakelijkheid te verbeteren voor slachtoffers van mensenrechten, zoals bij een zaak als Trafigura of Shell. Dat slachtoffers van mensenrechtsschendingen ook toegang tot recht hebben. Ja, en dus eigenlijk, want dat is de kern van het, van het rapport... Nederland moet de middelen inzetten die ze eigenlijk voor het eigen bedrijfsleven ook gebruiken. Dank u wel voor het gesprek, mevrouw Van ja. Os. Meer overigens staat te lezen op nos.nl. Het is kwart over zeven geweest. En normaal hoort u dan zo'n pingel. En dan uh, gaan we met de ANWB praten. Dat doen we vanochtend niet. Niet omdat we er geen zin in hebben, maar gewoon omdat er geen file staat. Het is ook lekker warm, het is lekker weer. Hier staat de airco aan, dus echt heet is het niet voor ons. Maar dat is bij sommige mensen en bij sommige beroepsgroepen wel anders. Colette van Une, op pad, buiten, ja. lekker warm. En het is nu heerlijk. Dit is gewoon het mooiste moment van de dag, hè? Op, uh, op, op dagen die zo heet worden. En ik sta boven op een dak, zes meter hoog. En je hoort het... Het geluid van grind. Ja. Op een, op een uh, Wat is het eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? voor materiaal? Wat is dat eigenlijk voor materiaal? Dakleer. Is dat gewoon plastic? Nee, dat is van. Er zit een polyestermat in verwerkt. Ja. En dat wordt er uh, op je onderste bedekking wordt dat gebrand. Dus, uh, nou, dat, en dat hoort dan 20 tot 25 jaar weer mee te Ja. Nou, en hier uh, zijn ze eraan toe hier in Almere om dat eens een keer te gaan vervangen. En uh, dat gaat de, de, de firma Spanhak dakwerken uit Lelystad, uh, gaat dat vandaag doen. ze ja, zijn net naar boven geklommen, ze, uh, ze zijn begonnen. Ja, je kunt je voorstellen, hè, dat is uh, zwart materiaal, de zon erop. Dus dat wordt straks hartstikke snik en snik heet. Dirk Engelsman is een van de mannen die hier gaat werken. Gisteren ook op dak gestaan? Gisteren ook, ja. Maar had het een uur of half elf, kwart voor elf. En toen, uh, toen was het over. Je... Was het was gewoon te heet. Ja, het was te heet. Want het is niet alleen de zon die je van boven krijgt, maar ook de hitte die van onderop komt. En dan, uh, ja, op een gegeven moment is het over. Wist u dat u de enige beroepsgroep bent met een, uh, waarin de CAO staat. dat je hitteverlet kunt krijgen op het moment dat het echt te heet wordt, 40 graden? Nou, dat is voor mij nieuw. Ik heb bij me nog nooit meegemaakt, in ieder geval. Maar ja, die hitte van de laatste jaren is ook erg, dus. Uh... Dus nee, ik heb er nog van gehoord. Ja, maar u hoeft niet te werken als het warm is, dus uh, uw baas heeft het sowieso wel goed geregeld voor u. Jawel, jawel, jawel. jawel. Kijk, op een gegeven moment zegt hij zelf van, uh, nou, tot zover. En dan is het over. Hij uh, zegt van, we gaan geen uh, rare dingen doen. Ja. Maar uh, hoe zit dat? Is het voor jullie heter dan uh, voor mensen die bijvoorbeeld op een scheefdak werken of op een andere plek in de, in de bouw? Hebben jullie iets zwaarder? Nou. Want jullie zijn de enige namelijk met die cao. Andere bouwvakkers hebben dat niet. Nou, omdat je ook met vuur werkt natuurlijk. Dus je krijgt uh, ja, je maakt het om je heen, waar je, je werkbare uh, plek, ja, die, maak je, die maak je stukken warmer natuurlijk. Ja. Dus ja, en dan gaan de graden grade wat omhoog. Normaal heb je nog wel eens wat verkoeling, maar nou heb je ook maar door die branden natuurlijk, heb je warme lucht. Ja. Dus ja, en dat is, uh, op een gegeven moment is dat niet zo prettig. Je en wat voel je dan op een gegeven moment als het niet meer zo prettig is? Nou, dan zie je een beetje, dan ga je sterretjes zien. Dan wordt het een beetje warm en dan, uh, dan voel je jezelf al van uh, nou moet ik stoppen. Want anders dan gaat het vanzelf, leg je op je rug. Ja, meneer Spannak, u uh, bent hier degene die gaat beslissen tot hoe laat de mensen moeten werken. Wat denkt u vandaag? Stond het je brandt al lekker, ik zie uw collega al eens weten. Ja, ik denk dat het 11, uh, 12 uur max, uh, max zijn, denk ik. Ja. En dat beslist u dan zelf? Want uh, ook u had volgens mij nee, nog nooit best. van die cao gehoord, hè? Nee, heb ik nog nooit van gehoord, nee. <laughs> dus het zou wel een uitkomst zijn voor ons, denk ik... Uh om in deze crisistijden op de kosten weer een beetje te drukken. Want... oh, want dat uh, betekent het? Als het de CAO zegt uh, dat ze niet mogen werken, dan krijgt dan u krijg het vergoed? Dan, dan krijg je het vergoed. Net ah. eigenlijk met een forse of uh, nou ja, er is alleen een Dus als het ah. echt extreem vriest, dan, uh, dan mag je ze naar huis versturen. en dan wordt dat zeg maar, door het UWV opgevangen. Kijk, dat is natuurlijk mooi. Maar wat zei het UWV? Want die heeft u gisteren al gebeld. Die hebben gebeld, maar die zei dat ze er niks van afwisten. En, uh, dus dat is een beetje raar, want één zegt we wel, de ander zegt we niet. Uh, FNV-Bondhouten blijkbaar zegt dat het wel zo is. Dus... Ja. ja, dat zal een uitzoekerij worden. Nou, dat gaan we vandaag wel eens even uitzoeken. Want uh, iemand van de FNV is al onderweg. Die gaan we hier ook een dak op sturen. En ja. dan gaan we het even navragen. Oké, okay. even Dat is een beetje kom van de dak af zo. Maar goed, dat gaan we niet draaien. Dankjewel Colette, veel succes. We gaan Period Peace draaien. Lloyd Cole zingt het. Might met my match I'm lying here in the dirt A bunch of artifacts Ghost stations coming alive As my pulse weakens I am not afraid to die Born 1961 Just like you One hundred meters Neither straight nor true Concrete to the left of me Flowers to my right These were the best of times It was my austere demeanor To find the age Next to me The green world green The green more gray The old man came and said Destroy this symbolism Welcome to my funeral West Berlin You will have guessed my name by now uh, My chagrin These were the best of times Lloyd Cole, period peace was dat. Heeft u al een vlinder gezien deze zomer? Dan met u een bofkont, want uh, die kans wordt steeds kleiner. De vlinderpopulatie in Europa neemt namelijk sinds 1990 behoorlijk af. Hij is met bijna de helft teruggedrongen. Meldt het Europees Milieuagentschap en de Vlinderstichting. En Chris van Zwaai is van die Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het met alle vlinders niet goed of met sommigen? Nou, dit uh, onderzoek is overigens vooral gebaseerd op vlinders die op gaslanden voorkomen. Ja. Daar weten we dan van dat ze met 50% achteruit gaan. Maar het is een beetje als met uh, de AEX-index. Ook als die daalt gaan er ook wel een paar, uh, paar bedrijven die het goed doen. Dus ook met deze. De meeste soorten gaan achteruit, maar een paar soorten zijn ook vooruit. Zullen we even met het positieve eens een keer beginnen? Ja. Welke soorten doen het lekker? Nou, een typische soort die het lekker doet is het uh, clavablauwtje. Dat is ook een soort die in Nederland verdwenen was in de jaren 70. En die is ook in Nederland terug. En die doet het Europees eigenlijk heel goed. En voor iedereen die niet helemaal meer op het netvlies heeft hoe het klaverblauwtje eruit ziet? Ja. Nou, uh, hij is blauw aan de bovenkant. Althans, de mannetjes, de vrouwtjes zijn uh, bruin. Dat is een beetje de, de omschrijving. Ja, en dan, ja, ja, anders kom je in details waar ik het wat moeilijk uit te leggen is <laughs> door de telefoon. Of de... Maar goed, dan uh, toch de onvermijdelijke vraag. Met welke vlinder gaat het niet goed? Ja, het gaat op zich met een hele reeks soorten niet goed. Maar het meest extreme, voorbeeld op Europees niveau, is het blauwtje. Ook ja. blauw? Ja, hij is ook blauw. Ja, dat is, maar hij is wat groter en er zit maar meer tekening in. En hij leeft uh, als uh, jonge rups van, uh, van tijm, dat we ook wel uh, in het eten gebruiken. Ja, en wat ook wel in uh, diverse tuinen uh, staat. Ja. Hoe is er een verklaring voor? Ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke verklaringen. In West-Europa is het uh, vooral de intensivering van de landbouw... waardoor gaslanden nu ja, eigenlijk zeg maar groen zijn als u buiten uh, Nederland loopt. En geen bloemen en dergelijke meer hebben. Oh ja, want die zijn er allemaal uit ge, uh, ja, gesorteerd zal ik maar uh, ja, ja, eigenlijk zeggen. Eigenlijk zie je ze alleen nog in, uh, in de wegbermen. Die zijn tegenwoordig uh, bonter dan de, dan de weilanden. En uh, in Oost-Europa is het vooral de ontvolking. Waardoor natuurlijk heel grote stukken voormalig landbouwgebied... eigenlijk uh, verrast te uh, veranderen in het bos uiteindelijk. Ja, en valt dat proces te stoppen op een of andere manier? Ja, in, uh, zeg maar in West-Europa hebben we natuurlijk natuurgebieden, maar uh, gemeentes kunnen heel veel doen uh, met een bermbeheer, en parkbeheer. We zien nu ook, er zijn best veel gemeentes waar, uh, in Nederland waar echt wel goed beheer gevoerd wordt... en waar we uh, weer bloemen in de, in de parken en in de, de bergbermen zien en, en daar profiteren vlinders van. Uh, uh, een goed beheer is dat ze niet uh, constant om de week uh, maaien, maar dat ze gewoon ja. ook de bloemen laten bloeien. Juist, ja. Daar hebben vlinders wat aan. Daar hebben vlinders wat aan. Ja. En kunnen wij gewoon als particulieren uh, ook iets doen op ons balkon of in onze tuintjes? Jazeker. Ja. Nou, ik zou in ieder geval zeggen: als je een heel klein tuintje hebt, probeer er in ieder geval een vlinderstruik in te zetten, een budleia. Die kun je bij eigenlijk alle tuincentra kopen. En verder heeft de vlind zich op haar site ook een boekje en dergelijke te koop. Maar ook staan allerlei tips voor vlinderplanten. Daar kun je in ieder geval vlinders naar je tuin mee. Eh, oh, een vlinderstruik, dat is in ieder geval een belangrijke tip. Die kunt u in uw ja. tuin zetten. En daar komen die vlinders vanzelf uh, ja. op af. Beetje ja. hoopvol voor, uh, voor de toekomst uiteindelijk? Ja, ja, het lijkt wel of we in ieder geval in, in Nederland uh, het dieptepunt wel gehad hebben. Het gaat hier uh, de laatste paar jaar weer een heel klein beetje bergop. Dus. Uh, maar goed, wij, zitten wel, uh, wij zijn wel bijna het, uh, het slechtste plekje van, uh, van Europa op dit moment. Maar we, we beginnen weer, er is wat meer aandacht voor natuur. Er zijn gemeentes die in een berg rekening mee houden. En daarmee uh, hopen we dat het uh, weer beter gaat. Ja, wat dat betreft helpt de crisis misschien ook wel uh, enigszins... waardoor gemeenten ja, minder ja, maaien en dergelijke. Ja, en het mooie weer op dit moment helpt ja, ook wel. Ja, helpt dat ook? Ja, nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk de, de hele kleine van dag op... Ja, wat je bij HIX dag op dag veranderingen zo nou ja. zou neemt, noem niet hier de jaar op jaar veranderen. Maar dit is in ieder geval weer even goed. Maar waar, ja. waarom helpt het mooie weer? Vlinders vinden dat lekker? Ja, vlinders kunnen dan makkelijk vliegen en elkaar vinden. En het koele voorjaar helpt er ook bij, want toen was er voldoende te eten voor de rupsen. Dus ja. De vlinders die nu vliegen, die hebben het goed. Het We voeren een gesprek over iets negatiefs, maar het is een fantastisch vlinder, ja. Ik vind ja, het ja. een leuk eind van het gesprek wel, hoor, meneer Van Zwij. Ja, dat is goed. <laughs> ik dank u wel voor uw toelichting. Okay, Chris Van Zwij ja. was dat van de Vlinderstichting.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 Het is ondertussen 1 minuut over half acht geworden. Tijd voor het NOS Nationaal. Hier is Mark Visser. Gelukwensen vanuit de hele wereld voor prins William en zijn vrouw Kate. Kate beviel gisteravond van een gezonde zoon van 3,8 kilo. Zijn naam is nog niet bekendgemaakt. Prins William liet na de geboorte weten dat hij en Kate niet gelukkiger kunnen zijn. Prins Charles zei dat hij dolgelukkig is met de geboorte van zijn kleinzoon. En de Britse premier Cameron noemde de geboorte... een enorm belangrijk moment voor de Britse natie. De speciale VN-gezant voor kinderen heeft na een bezoek aan Syrië... haar bezorgdheid geuit over de situatie van de kinderen in het land. De toffunctionalis zegt dat ze is overweldigd door het lijden van de kinderen. En waarschuwt tegelijkertijd dat de strijdende partijen... zullen worden vervolgd voor de vreedheden tegen minderjarigen. Zometeen correspondent Sander van Hoorn. Paus Franciscus is aan het begin van zijn bezoek aan Brazilië... enthousiast begroet door tienduizenden Brazilianen. In een korte toespraak spoorde de paus jonge katholieken aan... om discipelen van alle naties te maken. Kort na het vertrek van de paus liep in het centrum van Rio... een algemene demonstratie tegen onder meer corruptie uit de hand. Daarbij greep de ME in. Zeker vijf mensen zijn opgepakt. GroenLinks wil dat het kabinet protest aantekent bij Rusland tegen de behandeling van vier Nederlanders in Moermansk. De vier maakten in Moermansk een documentaire over homoseksualiteit en werden korte tijd vastgehouden vanwege het maken van homopropaganda. Op de New Yorkse luchthaven LaGuardia is een vliegtuig van Southwest Airlines... door het voorste landingsgestel gezakt. Het ongeluk gebeurde tijdens de landing van de Boeing 737... en zeker acht mensen liepen verwondingen op. De passagiers moesten met evacuatieglijbanen het toestel verlaten. Het is niet bekend waardoor het landingsgestel het begaf. En het aantal graslandvlinders in Europa is in ruim 20 jaar tijd... met bijna de helft afgenomen, melden het Europees Milieuagentschap... en de Vlinderstichting. De daling zou vooral komen door de vermesting en het gifgebruik in de landbouw. Daardoor zijn er weinig bloemrijke weilanden meer voor de vlinders. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm. De temperatuur stijgt naar 30 tot plaatselijk 34 graden in het binnenland. In de kustgebieden is het wat minder heet. Daar wordt het 26 tot 29 graden. En op de stranden waait een noordelijke wind vanaf zee die enige verkoeling brengt. In het binnenland staat weinig wind en in de loop van de dag zullen landinwaarts ook wat stapelwolken gaan ontstaan. Maar met name in het oosten en zuidoosten kunnen die stapelwolken uitgroeien tot een enkele stevige regen en onweersbui. Die verwacht ik vooral in de namiddag en het begin van de avond. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk gewoon droog en is het ook vanavond nog lang aangenaam warm. Vanavond en later vannacht zou met name in het zuiden een enkele onweersbuiven naar het zuiden kunnen binnenrijven. Maar de echte onweersbuien komen pas morgen in de loop van de dag. Het kunnen stevige exemplaren zijn. De zwaarste exemplaren verwacht ik in het oosten en zuidoosten. In het zuidwesten is het morgen al behoorlijk afgekoeld. Daar wordt het een graad of 25. Maar in het noordoosten kan het nog tropisch worden, 30 graden. Dat uh, is het weer voor vandaag. Dat ziet er goed uit. We gaan het zo hebben over KPN. U weet wel dat bedrijf met die groene kleur. Komt zo met cijfers. In ieder geval is nu net bekend geworden dat voor 5 miljard euro de Duitse tak wordt verkocht aan de Spaanse Telefonica. En de Franse journalisten die zijn boos, want ze worden aan banden gelegd. Zo in alle vrijheid spreken we daar met Ron over. Hallo, hier Tom de Ridder.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 In de twee jaar dat Syrië in een burgeroorlog is verwikkeld... kwamen al meer dan 7000 kinderen om het leven. De Verenigde Naties vragen nu aandacht voor het lot van minderjarigen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, de Verenigde Naties heeft onderzoek uh, gedaan in Syrië. Is dat ja. trouwens nog mogelijk om daar onderzoek te doen? Nou ja, er is een speciale gezant van de secretaris-generaal... die is naar uh, Noord-Syrië geweest. Maar heeft ook gepraat met mensen van de regering. Ja, en voor de rest, er zijn natuurlijk al zoveel onderzoeken gedaan. En uh, uh, je kunt met heel veel mensen praten. En dan kom je inderdaad tot nog weer schrikbarender cijfers. Die 7000 kinderen die om het leven zijn gekomen. Uh, 3 miljoen kinderen is uh, de schatting van deze speciale gezant... hebben hulp nodig. En van die 1,7 miljoen vluchtelingen... ja, het is maar een voorzichtige schatting, hoor. Maar hebben... Uh,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 Ja, door de rebellen. Uh, want dat zegt ze er wel bij. Dat gebeurt niet aan de kant van de regering. Uh, niet dat daar niet erge dingen gebeuren. Want de regering zet kinderen gewoon in de gevangenissen. En daar worden ze onderworpen aan hetzelfde regime als andere gevangenen. Dus dat betekent... En die verhalen die hoor je zelf natuurlijk ook onder vluchtelingen. Dat daar gemarteld wordt. Dat de omstandigheden in die cellen uh, heel erg slecht zijn. Met andere woorden, beide kanten zegt ze... maken zich uh, schuldig aan dingen die later wel eens zouden kunnen uitmonden... in de oorlogsmisdaden. En moet ik dan inzetten bij de rebellen van kinderen... denken dat kinderen ook daadwerkelijk een geweer in hun handen hebben... zoals je bijvoorbeeld in Liberia destijds uh, zag in Sierra Leone... of ja. zetten ze ze op een andere manier in? Nee, zij zegt wel degelijk uh, ook mensen... kinderen met een geweer, dan niet die jongste kinderen... zoals bijvoorbeeld in Sierra Leone, ja. maar ja, de, de, de tieners, zeg maar. Ja, wat je natuurlijk in elke oorlogssituatie ziet... die al zo lang duurt en waarbij er voor zoveel kinderen... gewoon geen school is, waarbij kinderen op de vlucht zijn geslagen... dat kinderen worden in Gezet bij de bevoorrading, dat kinderen bij het gebrek aan kostwinner bijvoorbeeld, of omdat hij uh, uh, in de gevangenis zit of gedood is, de vader, dat de kinderen ervoor moeten zorgen dat er voldoende geld is, uh, dus uh, uh, te werk worden gesteld of aan het betelen worden gezet. Ja, dat soort dingen zie je heel veel gebeuren. Ze. Ja, een verloren generatie. Ja, en dat lijkt mij op afstand uh, misschien nog wel het grootste probleem. Want ze zegt natuurlijk, een politieke oplossing is de oplossing. De enige oplossing eigenlijk. En zegt er ook meteen bij dat die waarschijnlijk wel heel ver te zoeken is. En zelfs al zou er nu een politieke oplossing zijn. Dan heb je dus, ik zie het hier in Libanon, te maken met kinderen die twee jaar lang, tweeënhalf jaar lang geen onderwijs hebben gehad, die de ergste dingen hebben meegemaakt... hebben gezien hoe broertjes, hoe vaders, hoe eh, ooms en tantes werden gedood... hoe moeders werden verkracht. En eh, los van het onderwijs wat ze al niet hebben gekregen... een verloren generatie, zelfs als de oorlog nu stopt. Sander, dankjewel. Sander van Horen was dat over dat rapport... van de Verenigde Naties. Het is acht minuten, bijna negen minuten zelfs, over half acht. Het over de sport hebben. Barcelona heeft een nieuwe coach. Tenminste, dat beweren de Spaanse media. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen. Gerardo Martino. Moeten we die ergens van kennen? Nou, je zou hem kunnen kennen omdat hij bondscoach is geweest van Paraguay. Je zou hem kunnen kennen als je een als je intensief volger bent geweest van het Spaanse voetbal... dat hij ooit in een blauwe maandag bij Tenerife heeft gespeeld. En hij was een Argentinië uh, coach van New All Boys. De oude club van, uh, van Lionel Messi. Ja, en dan houdt het een beetje op. Het is uh, voor, voor, voor, ja, voor meer en meer van de mensen een grote onbekende. Ja, maar dat is misschien wel het meest verrassende... dat Barcelona voor een grote onbekende gaat. Ja, maar hij is natuurlijk voor ons onbekend. Um, degene die het voor het zeggen hebben binnen de club kennen de man natuurlijk wel. Ja, en dan ga je naar uh, zijn geboorteland Argentinië. Je weet dat Lionel Messi daar vandaan komt. En dat ook nog eens een keer. Deze club, uh, New All Boys, de club is waar uh, Lionel Messi met voetballen begonnen is. En dan gaat wel zo'n prachtig verhaal dat um, de vader van, uh, van Messi, dus Jorge Messi... een groot fan is geweest van, uh, van deze nieuwe trainer van Barcelona... ...als voetballer van nieuwe old boys En dat dit toch wel een actie is om, uh, om Messi te plezieren... ...dat hij met name met deze naam is aangekomen... ...en dat uh, Subi Sereeta, de technisch directeur, dat heeft gesteund. Want Rossel, um, de, de voorzitter, wilde eigenlijk Louis Enrique. Dat is een oud-voetballer van de club... ...die uh, ook in Italië inmiddels werkzaam is geweest... ...en die stond ook op de shortlist, maar is het dus niet geworden. Goed, deze man is het geworden... In Nederland denken we dan altijd dat Hiddink misschien uh, wel interesse had. Uh, Ten slotte kwam ook nog een keer het nieuws dat hij weggaat bij uh, FC Antie. Maar um, Hiddink had geen interesse? dat hij gevraagd is, moet ik eerlijk zeggen. Het is allemaal wel een minst heel toevallig. Hè? Barcelona zoekt coach en uit het niets ja. stapt Hidding op bij, uh, bij Angie. Maar uh, uh, nee, nee. Er is geen, uh, geen verband te leggen. Het blijft wel vreemd. De, de, de manier waarop hij opstapt. Zegt ik ben klaar uh, ja. na twee wedstrijden in het seizoen met het ontwikkelen van de club. Geneden Meulenstein... ...neemt het werk over. Nou stond hij wel wat negatief in de belangstelling... ...omdat hij tijdens de laatste competitiewedstrijd... ...een uh, vierde man, een vergrendrechter, een duel heeft gegeven. Oh. Nou, dat had hem wellicht een daal opgeleverd in de Russische competitie. Yeah. Dus hij, hij stopt er nu mee. Ik denk dat hij nog wel bondscoach wordt. Maar dat is, uh, dat is afwachten. Gewoon... Hij heeft zelf natuurlijk nu... Ik doe niks. Ja, een bondscoach bij uh, een, een Korea of een uh, Trinidad en uh, waar is Beenhakker ook alweer bondscoach van? daar hebben ze Benaker al. Ja, maar precies. Zou niet heel, het, zou, het zou nog eens een Afrikaans land kunnen zijn of zo voor een WK. Ik denk dat als zo'n land belt, dat, uh, dat er geen nee direct klinkt aan de andere kant van de telefoon. Nee, maar het blijft onduidelijk waarom u eigenlijk nu is weggegaan. Ja, dat is onduidelijk. Ik bedoel, je hebt die negatieve publiciteit. En hij zegt zelf, ja, ik ben klaar met het ontwikkelen van de club. Als hij daarmee bedoelt... Ik wilde René Meulensteen, hè, de voormalige assistent van, uh, van, van Ferdinand... Bij, uh, bij Manchester United aanstellen. Ik wilde die inwerken. En als die dan goed op zijn stoel zit, dan kan ik, uh, dan kan ik weg. Nou ja, dan, dan klopt dat. Maar het is natuurlijk heel raar dat je een voorbereiding meemaakt. Twee wedstrijden die overigens ook voor, uh, niet goed zijn verlopen. Gelijkspel en een, uh, en een nederlaag. Ja, als dat, als dat niet heel erg lekker draait, dan ben je dus nog niet klaar. En dan, ja, dan bevreemd dus het moment van het opstappen van Hedik bij Antje zeer. Maar ja, we zullen het moeten doen voorlopig met, met zijn verklaring. Ja, en we houden het scherp in de gaten of hij ergens bondcoach uh, wordt, Ronald. Dankjewel, Ronald. Ja, ja. <laughs> Ronald okay. van der Heer was dat. Verontwaardiging en verontrusting in de Franse journalistiek. Een rechter heeft de onderzoekswebsite Mediapaag opgedragen... om een aantal artikelen over de zaak Betancourt in te trekken... op straffen van een zware geldboete. Het staat het tot gisteravond om de artikelen te verwijderen. Censuur, zeiden de Franse collega-journalisten. En Plomp plaatste tientallen media de gevraagde stukken op hun eigen site. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, uh, dat Mediapaag, uh, dat kennen we hier niet uh, allemaal. Is dat een soort uh, onderzoekswebsite? Site? Ja, Beb, die site mag dan misschien niet bij het grote publiek bekend zijn. De schandalen die uh, Mediapaard aan het licht heeft gebracht, die kent iedereen. Je herinnert je ongetwijfeld de affaire Cahuzac nog wel. Nou, Mediapaard was de eerste die die zaak in het rollen bracht. Was de eerste die meldde dat minister Cahuzac zo'n geheime bankrekening in Zwitserland had. En een paar maanden daarna, dat weet je, moest hij opstappen. Het was de grootste politieke crisis voor president Hollande tot nu toe. Uh, ze hebben gepubliceerd over de Adidas-affaire met die zakenman Bernard Tapie. Uh, maar de grote doorbraak voor Mediapart was drie jaar geleden. Uh, toen melden ze dat de toenmalige president Sarkozy uh, geld zou hebben afgetroggeld van de steenrijke maar dementerende miljardaire Lilian Betancourt. Ook die zaak loopt nog steeds. Maar je kunt dus wel zeggen dat Mediapart een echte luis in de Franse pels is. Ja, met nu die uitspraak van de rechter. Namelijk dat ja. dat artikel van die website gehaald uh, moet worden. Censuur roept dan vervolgens iedereen in Frankrijk. Ja, want de, de, het lijkt erop alsof de, de website monddood wordt gemaakt. Hè? Er was een petitie opgesteld, bijna 50.000 mensen hadden die getekend. We have the right to know was de kop boven die petitie. En die artikelenserie, die gaat over dat schandaal waar ik het net over had, die Betancourt-affaire, mediapaard wist de hand te leggen op geheime bandopnames, geluidsopnames... die door de butler van Betancourt stiekem gemaakt waren. Uh, 41 uur aan bandopnames, omdat die butler vreesde... dat sommigen dus onder wie president Sarkozy misbruik maakte... Uh, van de dementie van mevrouw Betancourt en haar geld afhankelijk uh, hadden gemaakt. Nou, Mediapart citeerde uit die geluidsopnames en daar is bezwaar tegen gemaakt. Het is een inbreuk op de privacy van mevrouw Betancourt. Een rechter heeft Mediapart opgedragen... om ja, bijna alle honderd artikelen van de website te halen. Die gingen over die geluidsopnames. Nou, gisteren was de deadline en inderdaad alles is er nu verdwenen. Je ziet een, een banner, een, een, ja, een, een mededeling dat censuur is toegepast dat er niet meer over dit onderwerp op Mediapag gepubliceerd mag worden. Goed, en de, de geluidsopnames zijn volgens mij uh, ook, uh, treffen ons een beetje, want uh, je was nog te verstaan, maar het ging net rond waarvoor uh, onze excuses, het uh, op een of andere manier gingen de nulletjes en de eentjes weer anders over de lijn dan wij graag zouden willen. Dus geen geen verkeersinformatie, u kunt gewoon doorrijden. Dat geeft mij de tijd om meteen André Meijnenma te introduceren. Want we gaan het hebben over KPN. Die verkoopt de Duitse dochter Iplus aan het Spaanse telecombedrijf Telefonica. Het is zojuist bekendgemaakt. De geruchten gingen al een beetje rond gisteren aan het eind van de middag. Maar nu is de deal ook bevestigd. Voor 5 miljard aan 5,5 miljard euro. André, dat is snel. Dat snel. Ze waren natuurlijk al een tijdje al aan het praten, hè. en dan is in de slotfase blijkbaar deze deal, die aanstaande deal, uitgelekt. Ze kenden elkaar bovendien ook al, hè. ze zijn geen onbekenden voor elkaar. Een jaar geleden praten ze ook al uh, met elkaar met Telefonica over de verkoop van E-plus aan, aan, aan de Spanjaarden. Uh, is er nog niks uitgelopen. Uh, maar daarvoor hebben ze ook al een geschiedenis. KPN en Telefonica, die hebben al... Verschillende jaren, misschien wel, wel tien jaar of iets dergelijks... Uh, met elkaar gepraat, gelond, ja. gekeken en dergelijke meer. Maar er werd nooit wat. En nu dus eindelijk dan de deal rondom e -Plus. Ja, ze, ze zijn nu bij elkaar. Hoe ziet de deal eruit? Uh, KPN verkoopt e voor 5 uh, miljard in cash aan, uh, aan Telefonica. Krijgt bovendien een belang van uh, 17,6 in Telefonica-Duitsland. Dus het de, de nieuwe combi yeah. te formeren uit de mobiele dochter O2... die Telefonica al heeft in Duitsland. Dus nummer 4 op de markt. En daar komt dus nu E-plus, nummer 3 op de Duitse markt bij van KPN. En dat samen wordt dan de nieuwe combi. En daar krijgt dus KPN ook een belang in. dat betekent dat de totale waarde van uh, de nieuwe van E-plus uh, geraamd wordt op, op zo'n 8 miljard. En de prijs die ze nu krijgen van 5 miljard, is er bovendien een miljard meer dan vorig jaar toen ook al gepraat werd met Telefonica over de verkoop van E-plus geraamd. Dus wat dat betreft is de waarde alleen maar gestegen en beter geworden. Dus goed, gedaan, goed gedaan, ja. goed gedaan Zonder eigenlijk. Soms meer. moet je even wachten voor het beste resultaat. Hè. Is even lastig, maar dan heb je wel meer geld. Ja. Dan heb je wat. Maar wat gaan ze doen met dat geld? Nou ja, uh, KPN had gezegd, wij willen ons uh, gaan focussen. En EPLUS is eigenlijk het, het best draaiende onderdeel van KPN. Dus hij dacht: ja, waarom moet je er vanaf? Want dat uh, uh, brengt heel wat geld in het laadje. Uh, toch wil KPN meer gaan focussen. Bovendien hebben ze een zware investering gedaan op de Nederlandse markt. Ze hebben een hoge schuldpositie. Dus die 4G som, bijvoorbeeld, hè? 4G heeft ze 1,4 miljard gekocht. Moet je ook weer terug gaan betalen. Ze hadden nog een schuld van het verleden met zich mee aan uh, tossend. Dus uh, er wordt schuld afgelost. Er wordt geïnvesteerd. En de investeringen die gedaan worden, worden daarmee betaald. Plus gaan ze zich echt focussen. Op de Nederlandse en ook op de Belgische markt. Ja, mag het allemaal? Want in, bij dit soort grote deals moet je altijd maar afwachten of de toezichthouders het goed vinden. Het lastiger, denk ik. Want uh, je zou kunnen zeggen dat als de nummer drie en de nummer vier samen gaan en uh, samen nummer één worden in Duitsland op het gebied van mobiele telefonie, dan heb je wel een, een hele riante, sterke positie. En dan wordt de concurrentie eigenlijk op de markt ook minder. Dus er komt een speler minder die verdwijnt en die gaat op in een andere speler. Dus zo bezien zou dat nog wel een keertje problemen kunnen opleveren met Brussel. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden uh, van de voorbije jaren waarin dat soort concentraties over. Overnames, uh, fusies gewoon weer tegengehouden door Brussel... omdat daardoor de concurrentie uh, minder werd op de markt. Dus dit is zeg maar, geen verbetering van de concurrentie. Aan de andere kant uh, zou het ook kunnen zijn... het ligt wel voor de hand voor, uit het oog van de partijen... En misschien vinden de klanten het ook wel heel fijn als twee partijen samengaan. Want daardoor wordt het misschien ook wel goedkoper, bij wijze van spreken. Maar ja, aan de andere kant kan de toezichthouder zeggen... Ja, als er een speler, een concurrent minder wordt... dan wordt het misschien juist niet goedkoper. En voor KPN, want er werd ook wel eens überhaupt gevreesd... voor het voortbestaan van KPN. Wat betekent dit verder voor KPN? Nou, voor KPN betekent in ieder geval dat zij dus afscheid nemen... van een heel succesvol avontuur in Duitsland, een, een mooie geldmachine... en zich nu veel meer gaan focussen op die Nederlandse markt. Je zou kunnen zeggen, uh, terug back to basics... en terug naar de thuismarkt België en Nederland. En voor het aandeel zou je kunnen zeggen, is het ook wel voordelig... want het aandeel heeft de voorbije jaren heel veel van zijn waarde verlost... van 80% in, in, in, in amper vijf jaar tijd. Dus de aandeelhouders waren helemaal niet blij met de ontwikkelingen. KPM worstelt natuurlijk met dat vaste net. Er wordt steeds minder sms steeds minder vaste telefoonlijnen aangehouden... Uh, ze hebben veel last van het mobiel internet en dergelijke. Daar moet je op inspelen. Uh, wellicht dat met 4G, waarin ze dat uh, onder andere proberen te doen met meer focus en met meer geld in je zakken wel geslagen. Maar ja, het is wel opmerkelijk, want uh, de filosofie was uh, een tijdje geleden, je moet naar buiten, je moet groter worden. En nou is de filosofie van we bouwen een muurtje rond Nederland ja, eigenlijk. Het is soms een beetje een soort sl een slingerbeweging. Soms ja. moet, willen we eerst allemaal naar buiten, want we moeten markten uh, verbreden en verkennen. En dan vervolgens wordt het allemaal, uh, loopt het allemaal niet zoals we dat zouden willen hebben. En uh, leiden we daar verliezen en dan willen we weer terug naar naar de basics, naar de, naar de thuismarkt. Het, het is een beetje een pendelbeweging. Ja, wat dat betreft wel. En Carlos Slim, de grote man uh, bij Groot KPN, ja. Ja, die vindt het allemaal goed, klaarblijkelijk. Die vindt het goed, want die had natuurlijk vorig jaar al aangedrongen van uh, KPN doe wat, verkoop wat, of uh, zorg dat je in ieder geval de aandeelhouderswaarde vergroot wordt. En dus was KPN heel erg druk bezig met het verkopen van e en ook met de verkopen van de, Duits, van de Belgische dochter Bees. Is allemaal niks geworden, nu wel. Dus Slim heeft al aangegeven van goede deal, doen, zou ik zeggen. En om kwart voor negen meld ik vast eventjes. Dan gaan we praten met de topman van KPN. Elk André, dankjewel. Het LOS Radio 1 Journaal. Titicaca Lake Got some more in Ecuador Stole a car in the streets of Panama Member Crash Defense. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Katrien. Ja, het Britse babynieuws beheerst de internationale media. De Sun heeft zelfs zijn naam voor een dag veranderd in The Sun met een O. Op de zuid staat met enorme letters We Could Not Be Happier. De eerste reactie van William op de geboorte van zijn zoon. En de Daily Mail meldt dat Aston Villa, de favoriete voetbalclub van William... de kersverse ouders al een mini tenu heeft gestuurd. Op het piepkleine shirtje staan de letters HRH 1 En dat staat dan voor His Royal Highness Number One. Ja, en als u naar de Gaat van Esten Villa staat er een hele grote foto van dit shirtje op. Op de site van het Duitse beeld staat een foto van de Niagara Falls in Canada, die vanwege de geboorte van de Prins twee avonden baby, babyblauw wordt uitgelegd. <laughs> <Ja, mag>, Niet. <Niagara. laughs> de wereld wacht met spanning op het moment, natuurlijk, om een eerste glimp op te vangen van de baby. De royalty watcher van Sky News denkt te weten hoe laat Kate naar buiten komt. Is dat wat je timing, ja, ik denk zo fit Kate Rond half twee Nederlandse tijd, dus daar gokte deze watcher op. Als het gaat om de tijd waarop een bla de Kate met de baby en William uiteraard het ziekenhuis zullen verlaten. Ander nieuws, gisteren nog bevestigde ook Aldi in trouw dat de supermarktketen producten boycott uit Joodse nederzettingen. Maar vandaag ontkennen ze dat weer in diezelfde krant. Al ligt er nog steeds geen enkel product uit de nederzettingen in de schappen. Boycott van een aantal supermarktketens... leidde tot vele internationale reacties. Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de boycott in een grote Israëlische krant hypocriet en bevooroordeeld. Al die lijkt nu dus geschrokken van de ophef, schrijft Trouw. Supermarktketens Hoogvliet en Jumbo blijven wel bij hun boycottbeleid. Een groep zorgverleners heeft een vergunning aangevraagd... om via een bloedtest te mogen onderzoeken of een embryo genetische afwijkingen heeft. Zoals het syndroom van Down. Dat meldt de Volkskrant. De test is eenvoudiger, goedkoper en nauwkeuriger dan de nu beschikbare methodes. De Gezondheidsraad beoordeelt de aanvraag voor de test. Uit een enquête onder 2000 zwangere vrouwen blijkt... dat een ruime meerderheid van de vrouwen voor de invoering van de test is. Ik kijk ja, dat komt zo. De Wereldjongere dagen in Rio de Janeiro die beginnen vandaag. En de omroep RKK doet samen met de site Jongkatholiek verslag. De eerste Nederlandse pelgrims zijn inmiddels neergestreken... op het strand van Copacabana. Ja, een bedevaart is een zware bede, een bezigheid tegenwoordig. En deze jonge vrouw vertelt, fris uit de golven... wat ze van de World Youth Day verwacht. Ik kijk heel erg uit naar de opening met de paus. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. En ja, met 2 miljoen mensen op één e veld. Dat, uh, ik kan me er nog niks bij voorstellen, maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Maxima is niet welkom in de Haagse rechtszalen. Magistraten, magistraten hebben een portret van koning Willem-Alexander... met zijn vrouw van de muur gehaald. Dat meldt het AD. Haagse rechters doen uitspraken namens de koning... en weigerden spreken in Maxima's aanwezigheid. De officiële statiefoto van koning Willem-Alexander met Maxima zie je er pas sinds begin juli drie grote zittingszalen, maar is nu dus weer van de muur. En ik heb nog hartstikke leuk nieuws met deze warme dagen. Het ijs is namelijk een kwart goedkoper geworden. Ijs, ik heb het dus over ijs, lekker koud, ijsje, ijsje. Ja, ja, ja, ja, dus snap. precies niet om op te schaatsen. Ijs, dat blijkt allemaal uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau. Vooral de supermarktoorlog heeft de prijs van consumptieijs naar beneden geduwd. Dus als je een goedkoop ijsje wilt hebben... Nou, kan je wachten. Naar de supermarkt toe. Goed, dat staat er allemaal in de kranten deze ochtend. Over de pauze, over de baby en over de hitte gaan we u nog veel meer vertellen. Dat doen we na acht uur. over de hitte is overdreven. Het is overdreven, maar dat is langs wat alles in Nederland. Vindt het heel goed dat de overheid hier aandacht aan besteedt. Ik vind het ook een beetje ernstig overdreven. Dit klinkt weer zo zeurderig. Ik kan niet zeggen elke keer hoe warm het is. Ja, dan krijgen de mensen het vanzelf warm. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio... Dan staan we allemaal hysterisch klaar met protocollen en hitteplannen en noem maar op. En uw mening die telt. Hou je hoofd gewoon cool en dan gaat het allemaal goed. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar standpunt.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.